...de winnende treffer, want het is van belang dat Amsterdam hier wint... ...om in ieder geval voor te blijven, ruim voor te blijven... ...op de nummer vijf in de ranglijst op Pinoké. Ondertussen kan ik u melden dat wij het journaal van 4 uur iets hebben uitgesteld... ...voor zometeen de finish van de Ronde van Vlaanderen. Ondertussen gaan we nog snel even terug naar de Amsterdam Arena. ajax En Andy. Gaat het nu wel lukken voor Hamdawi? Nee, weer raakt hij de bal kwijt. Weer krijgt hij een fluitconcept over zich heen. Het speelt geen gelukkige wedstrijd om het zomaar eens te noemen. Uh, deze meneer Hamdawi. Of hij echt in genade is aangenomen. Waarschijnlijk wel bij Frank de Boer, maar niet bij het publiek. Dat is duidelijk in deze wedstrijd. 2-0 nog altijd in het voordeel van Ajax tegen Heracles. Als Everton er vandoor is. En Everton wordt opgevangen door 1-0. Gezien de overtreding door Sergio Goumieni. De Belgische scheidsrechter die een kaartje of vijf al heeft gegeven. Her en der vier aan Heracles. 1 aan Eriksen van Ajax. Die van mark jan Vlederis is de enige met gevolgen. Eh, misschien dat het nog een wedstrijd gaat worden. Maar dan moet die vrije bal er nu ingaan. En onder andere Venoviets staat achter de bal en Everton en Vladeris. Everton gaat nu weg. Vladeris met links of Venoviets met rechts. Beiden hebben ze een prachtige trap in de benen. Het kan de wedstrijd weer een klein beetje openbrengen. De wedstrijd die vooralsnog in het voordeel van Ajax is 2-0. We gaan weer naar het wielrennen, want we zitten in de slotfase. Gio Lippens. Man aan de leiding in een onvoorstelbaar spannende ronde van Vlaanderen. Zelden gezien. We kregen zojuist een samensmelting. Twaalf man: Gilbert Ballan, Leukeman, Chavanel, Cancellara, Scherlings, Nuyens, Bone, Thomas, George Hinkapie, Fletcher en Sebastian Langeveld. En op dit moment hebben we drie man die daar wegrijden. Het is Chavanel die daar bij zit. Het is in elk geval Nick Nuyens die daar bij zit en Fabian Cancellara, die rijden nu los van de rest Ballan de achtervolging. Pie zien we daar ook nog zitten. Maar deze drie die hebben zich losgeworsteld van de kop van de wedstrijd. We hebben nog drie kilometer te koersen. Het kan echt letterlijk nog alle kanten op. Van Vlaanderen Nick Neins. Hij won dwars door Vlaanderen. Een van zijn eerste wedstrijden, die hij won nadat hij wegging bij Rabobank. Hij zit samen met de twee mannen die al zo'n lange vluchten achter de rug hebben: Sylvain Chavanel en Fabian Cancellara. En het peloton komt dat peloton dichterbij. Ja. Het peloton komt uh, niet dichterbij hoor, want uh, het lijkt erop dat het uh, verschil uh, telkens uh, wat uh, groter wordt. Die drie nog steeds bij elkaar, maar ze zullen nu toch ook een klein beetje naar elkaar gaan kijken. Een beetje gaan rekenen, wie is de beste sprinter van deze drie? Is dat dan toch uh, Nick Nuyens? We zien trouwens ook uh, Fletcher in de achtervolging. Fletcher samen met uh, Tom Bonen, komt die nog dichterbij? Dat is natuurlijk ook de grote vraag. Twee kilometer nog te rijden voor het trio en het gaatje is er hoor, 100, 150 meter. Ja, kom maar weer. Ja. Drie man nog steeds aan de leiding. Nu gaan ze wel kijken hoor. Chavanel houdt even de benen stil. Kijkt opzij. Kantje Lara, Ja die kan dat niet hoor. Die kan die benen niet stil houden. Dat zijn zuigerstangen die malen. Ze zitten in de laatste kilometer. Kantje Lara, Hij trapt door. Hij trapt door met Nick Nijns in het wiel. En Sylvain Chavanel in het wiel. En daarachter. Daar zien we Tom Bohnen nog steeds zitten. Met Juan Antonio Fletcher. Daarachter dan weer de dat klopte. Zou je dat zo kunnen noemen. Daar draaien ze dan rechts op. De stijgende weg op in de richting van de finish. We kennen dat allemaal. Die klassieke aankomst van de Ronde van Vlaanderen. Daar komt Tom Bonen vanuit de vecht aan. En dan moeten ze de benen niet stilhouden. Cancellara snapt het als eerste. Dat hij nu toch echt vol moet gaan sprinten. Want anders verliest hij toch nog de wedstrijd. Het is Cancellara die van kom af aan gaat. Met Nick Nijens in het wiel. Chavanel dan weer in het wiel. En Bonen. Bonen komt te laat. Bonen komt te kort. Het is Nick Nijens. Het is Nick Nijens. Die de Ronde van Vlaanderen gaat winnen. Want Nijens gaat nu weg. En dan heeft hij Chavanel in het wiel. Nick Nuyens, Nick Nuyens, Nick Nuyens, Nick Nuyens. weer de Ronde van Vlaanderen voor Chavanel, voor Cancellara en dan Tom Bonen. Wat een verrassende winnaar toch wel hoor. Hij werd weliswaar getipt. Het is trouwens Langeveld die het sprintje wint van de achtervolgers. Die wordt dan uiteindelijk nog vijfde hier in de wedstrijd. En dan zien we Alessandro Ballan als laatste finish. ...van die groep van 12 man. Maar Nick Nuyens pakt hier in ieder geval de Ronde van Vlaanderen. Nadat hij eerder dus al dwars door Vlaanderen won. En ze zeiden nog, Nick Nuyens, ja die kan niks meer winnen. Die heeft in het verleden nog wel eens wedstrijden gewonnen. Maar sinds hij bij Rabobank fietste, won hij geen grote wedstrijd meer. En nu vraagt hij om lucht. Hij wil lucht hebben, want hij wordt omzoomd door fotografen. Hij wordt omzoomd door mensen die iets van hem willen. Nick Nuyens kan het nog nauwelijks beseffen. Hij wint de Ronde van Vlaanderen. Een van de spannendste edities van de afgelopen jaren. Misschien wel de laatste keer dat we hier een meerbeker finishen. Maar wat was het, een geweldige klassieker. Alle grote mannen hebben zich van voren laten zien. Maar uiteindelijk is het Nick Nuyens die de overwinning pakt. Hij wint de ronde van Vlaanderen. En Fabian Cancellara, de grote favoriet. Hij is geklopt. Gewoon geklopt. Tussenstand bij Ajax Heracles is 2-0. In het voordeel van de Amsterdamers Groningen-VVV staat op 3-2. Zometeen meteen het vervolg van die wedstrijden na het uitgestelde journaal van 4 uur.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 Tot ziens op de Rode loper in de Big Apple. Boek nu een Joop van een ende theaterproductie... en maak kans op dit unieke vierdaagse gala-premiere-arrangement in New York. Bel 0900 1353 45 en... of ga naar musicals.nl. Dit is Radio 1. En hier is het uitgestelde nieuws van 4 uur... In de duinen bij Bergen en Schorel hebben dit weekend twee brandjes gewoed. De politie vermoedt dat de duinbranden zijn aangestoken. Ook de afgelopen twee weken waren er in de omgeving een paar kleine branden. In de zomer van 2009 zijn grote delen van het duingebied bij Bergen en Schorel afgebrand. Sindsdien zijn bewoners en hulpdiensten extra alert. De grote zoektocht naar vermiste Japanse slachtoffers van de tsunami heeft maar weinig opgeleverd. Meer dan 25.000 mensen zochten drie dagen lang naar lichamen op het land en in de zee, maar er werden maar 77 lichamen geborgen. Het was dit weekend springtij in Japan en gehoopt werd dat lichamen die door de tsunami naar zee waren gesleurd weer zouden aanspoelen. Daarom werden de kust en een strook tot 20 kilometer in zee afgespeurd. Voor de zoektocht werden de Japanse en Amerikaanse marine ingeschakeld... en de kustwacht, politie en brandweer. Er worden nog ruim 15.000 mensen vermist na de ramp. Het officiële dodental staat sinds vandaag op 12.009. Een dubbele bomaanslag in midden Pakistan heeft dan zeker zes mensen het leven gekost. Zo'n dertig mensen raakten gewond bij de aanslagen op een heiligdom van de Soefis... door zelfmoordterroristen, zeggen Pakistanse functionarissen... De aanhangers van het soefisme zijn bij een driedaags festival. Militante moslims plegen wel vaker aanslagen op soefisten en hun heiligdommen. In Libië wordt voor de vierde dag op reis stevig gevochten om de oostelijke stad Brega. De opstandelingen namen vanochtend weer de buitenwijken van Brega in. Dat lukte doordat beter getrainde milities zich dit weekend aansloten bij de opstandelingen. navo vliegtuigen houden toezicht boven Brega. Vrijdagavond bombardeerde een van die vliegtuigen doelen van opstandelingen... waarbij 13 van hen omkwamen. De NAVO onderzoekt hoe dat kon gebeuren. En dat het weer vanavond wisselend bewolkt... en vooral in het Zuidoosten een paar buien. Morgen droog met in het Oosten kans op een bui... tot morgenmiddag 11 tot 15 graden. En dit was het NOS Journaal. Inmiddels bijna 10 minuten over vier. Het rondje langs de velden beginnen wij in de Amsterdam Arena. Ajax, Heracles en die. 2-0 nog altijd voor Ajax. Het is een overwinning die wel belangrijk is. Maar zeker niet de geschiedenisboeken ingaat als een van de mooiste. Het is een matige wedstrijd van beide kanten. 2-0. Olegair en Siem de Jong zijn vooralsnog met nog 11 minuten te gaan. De matchwinners voor Ajax we gaan even naar Evert de Napel, Groningen VVV. Nog steeds spannend, Evert? Nog steeds spannend, met nog vijf minuten op de klok. Met een aanval van FC Groningen. Met Holla, een van de invallers, die schiet de bal dan tegen de arm aan van Ferry de Recht. Maar scheidsrechter Havenkort staat daarbij. Weigert voor een strafschop te fluiten. Dan nog een schotje van Tadic. Dat belandt in de handen van Doelman. Beetje wel belangrijk feit nog bij FC Groningen. De topscorer met 15 goals. Vier, vijf wedstrijden ontbrak hij door een Liesbla sturen. Tim Mattafs is weer in de ploeg gekomen. En Pedersen zit op de bank nu. Het hockey dan. Amsterdam, Kampong, Gerard de Groot. Vijf minuten nog te spelen. Toomloos aanvallend Amsterdam. En het heeft nog niets opgeleverd. Het is dan ook nog steeds 3-3 tegen Kampong. Dan gaan we naar de Motorsport Grand Prix met de zijspannen. Jan Woessing, tweede manche. De tweede manche wordt geleid door Daniel Willemsen. Met zijn bakkeniste uiteraard, die het meeste werk doet. Zo moeten we dat ook alweer zien natuurlijk. Want bakkeniste, dat is hondenwerk, zeggen we maar, in motorland wel eens. We moeten even terugkomen op de eerste manche... Daarin is Daniel Willemsen die is door de finish gekomen en dat is verder allemaal geen probleem. Behalve het feit dat hij dat onderweg benzine bijgetankt heeft. En dat mag niet. Dat, is, dat betekent dus disqualificatie, dat betekent dus nul punten voor Willemsen in de eerste Grand Prix van het seizoen. Nu, op dit moment, in de tweede manje is hij aan de leiding. En laten we hopen dat hij die kan behouden. En in ieder geval 25 punten op zijn konto kan schrijven. Dan is uh, Daniel Willems' missie toch nog een klein beetje tevreden. Maar ondanks alles, of het allemaal wel klopt. Je kan het soms niet weten, niet iets je benzine bij doen. Dit zal in de reglementen staan hoor. Ik geloof het direct. Maar toch, zal ik zeggen. Nick Nijuns, wonders vandaag de Ronde van Vlaanderen. Een mooie Ronde van Vlaanderen. De officiële uitslag met Geo Lippers. Ja, geweldige overwinning van Nick Nuyens. Ook een onverwachte overwinning. Hoewel hij werd dus bij de boekmakers veelvuldig genoemd. En dat had allemaal te maken met die overwinning die hij haalde in een klassieker. Die toch een, ja, een beetje een mini-ronde van Vlaanderen toch ook wel is dwars door Vlaanderen. Nick Nuyens, 30 jaar oud. Geboren in Lier. Dit jaar rijdt hij voor het eerst voor Saxobank. En het was zojuist een geweldig gezicht om te zien... met camera's vanuit de ploegleiderswagen daar bij Saxobank. hoe Tristan Hofman achter het stuur zittend en Bjarne Ries mekaar in de armen vielen en uh, echt juichend en uh, schreeuwend daar in die auto zaten... ...met die overwinning van Nick Nuyens. Want ik zei het al, veel heeft hij gewoon niet gewonnen in de jaren dat hij bij Rabobank uh, reed. Hij won vorig jaar, won die, uh, in de Ronde van Oostenrijk, won hij één etappe. Hij won uh, de Ronde in uh, de Grand Prix Wallonie, won hij een uh, eendaagse uh, rit. Maar echt grote overwinningen, ja, die waren er maar niet bij de afgelopen jaren. En dit jaar dan ineens dwars door Vlaanderen. En dan uiteindelijk ook de Ronde van Vlaanderen voor Nick en wat een tegenstelling was het met de grote verliezende ploeg van vandaag. Quickstep, want Wilfried Peters, die zagen we ze juist ook nog even in de ploegleiderswagen zitten. En daar kwamen wat hardgrondige vloeken uit de mond toen hij merkte dat Sylvain Chavanel zich had laten kloppen in de sprint. En dat Tom Bonen er niet bijgekomen was. Chavanel dus tweede Cancelara derde, Bonen vierde. Sebastian Langeveld, beste Nederlander, op de vijfde plaats. Gaan we weer even naar de Amsterdam Arena. Andy? Ja, mooi goal. En hij werd voor Ajax overigens 3-0. Uh, usb maakte hem. Maar met name de actie daarvoor afgaand. Ik heb hem al een beetje... Uh, genoemd als een van de betere spelers. Nicolai uh, Boylussen. De Deen gaf de voorzet. Eusbilis, ook een hele aardige voetballer. En ik heb het al, ook al vaker gezegd. Dan speelt uh, Ajax met Eusbilis aan de rechterkant. En Soleimani aan de linkerkant. Als hij erin komt. De invaller van Ebecilio. En dat uh, bevalt me toch altijd wel heel goed. Met uh, deze Eusbilis. Uh, Arras, twee benige voetballer aan de rechterkant. En Soleimani aan de linkerkant. En nu speelt El Hamdoui nog steeds uh, in de spits. Ook Demi de Zeeuw is nog. Uh, nog even gekomen. Ja, het spel is natuurlijk nu helemaal gespeeld bij die 3-0. Maar het was goed voorbereidend werk van Nicolai Boylessen de Deen. Zijn voorzet kwam uiteindelijk bij Eusbidis terecht. En Eusbidis scoort 3-0 voor Ajax. Het is geflateerd, maar het is uh, al met al wel verdiend. Amsterdam-Kampong, hoe lang nog, Geert? Een minuutje te spelen. 3-3 is de stand. En uh, Amsterdam maakt het zichzelf gewoon moeilijk om uh, deze wedstrijd niet te winnen. Want Amsterdam was, ik zei het al, uh, de eerste helft, uh, zo'n 25 minuten de sterkere partij. En ook nu, en dan is het nu Verga, die een kans krijgt. Van de bal wordt gezet, een strafbal wil hebben, zegt Freitsja. De andere scheidsrechter, uh, de collega van Bruning uh, gaat zich er niet mee bemoeien. De wedstrijd gaat gewoon door, het spel gaat door en Kampong gaat uitverdedigen. Kampong dat hier vecht, dat hij hier vecht om die 3-3, om dat om dat ene puntje te pakken in de race tegen een eventuele playdown. Een playoff om te gaan degraderen. Staat Kampong nog lang, nog lang niet veilig. Met een voorsprong maar van drie punten op Den Bos. Den Bos dat op de tiende plek staat. En als je tiende wordt dan moet je nog mee gaan spelen om je te handhaven in de hoofdklasse. En Amsterdam wil hier de winst pakken. Lukt dat of lukt dat niet? In die laatste 15 seconden is Amsterdam een bal bezitten. Een metertje of vijf buiten de cirkel. De vrije slag wordt teruggespeeld. Takema speelt hem naar Evers. Evens op rechts probeert een man te passeren. Maar dat gaat allemaal veel en veel en veel te veel tijd kosten. En nu is de klok voorbij. De officiële klok is voorbij. En ook die van de scheidsrechter. Kampong redt het. Kampong redt het gelijkspel in het Wagenerstadion. de historie heeft geleerd dat Kampong altijd een lastige tegenstander is voor Amsterdam. Tom van het Hek. Hij zit nu in de studio, weet het vanuit het verleden. Want Amsterdam was altijd bang voor Kampong. En terecht, want Kampong komt uh, hier in het Wageningenstadion tot 3-3. En Amsterdam is nu boos op scheidsrechter Bruning. Natuurlijk over die rare gele kaart die uh, Take Takema heeft gekregen... en dat Amsterdam twee doelpunten kostte. Maar het is wel degelijk, na twee keer 35 minuten... Amsterdam 3, Kampong 3. Het is voordeel van heel lang meelopende verslag, dit, We gaan snel naar het voetballen, want we gaan naar Groningen VVV, Evert. 3-2 nog altijd. We spelen in de extra tijd die in totaal drie minuten zal bedragen met Groningen in balbezit. Groningen dat na die verrassende goal van Kullen waardoor het 3-2 werd de controle over de partij eigenlijk helemaal is kwijtgeraakt. En VVV een paar keer heel lastig en heel gevaarlijk in de buurt van het doel van Brian van zag komen. Met name door die kleine, snelle, jonge aanjager aan de rechterkant, de Nigerian Moussa. Die me een beetje doet denken aan Babagida in zijn beste tijden. Die zet dan even een versnelletje erbij en dan draait hij zijn tegenstander helemaal Dol, die tegenstander die trouwens ook niet zo slecht is. Stenman, de Zweedse linksachter van FC Groningen. Groningen een vrije trap nu van Sparf. Die prikt de bal dan in het strafschopverbied naar uh, Matafs. Die dus uh, teruggekeerd is na een lange blessure. Maar Matafs uh, staat buiten spel. En zo mag VVV een uh, vrije trap gaan nemen. Een indirecte vrije trap voor buitenspel in het eigen strafschopverbied. En dat gebeurt nu door doelman Bejois. Die jaagt die bal hoog richting Boymans. Boymans die de bal dan met zijn kop moet gaan verlengen. Dat lukt hem ook. Speelt de bal naar Udjebo. Udjebo een van de invallers. Die naar Cullen. Die weer terug naar Oertjebo. Oertjebo nu met een schijnbeweging probeert die bal daar in het strafschopgebied te spelen. Dat lukt hem ook naar Linsen. Maar Linsen draait zich dan vast in de tegenstander. Dat is Loren. En dat is haverkort gezien. En zo krijgt FC Groningen een vrije trap op de rand van het eigen strafschopgebied. En Van Lode Doelman maakt natuurlijk geen enkele haast om die vrije trap te gaan nemen. Want Groningen dat wil deze drie punter natuurlijk binnenboord houden. Een drie punter die ook dik verdiend is. Gezien het grootste deel van de wedstrijd. Maar Groningen heeft zich dus toch nog... ...nog wat problemen op de hals gehaald door die gekke kool van Robert Kullen. Bal nu gespeeld in de richting van Matafs. Die is hem dan even kwijtgeraakt, maar niet Adjilore. En dan heeft de haverkoord andermaal een overtreding gezien... ...van een speler van FC Groningen, in dit geval Adjilore. En mag VVV de laatste vrije trap gaan nemen in de wedstrijd. 40 seconden. El Akshoi, de linksachter, neemt die vrije trap richting Boymans, ...maar weer sparf, wint het kopduel En dan is daar Oshida en dan nog een omhaaltje van Uchebo. Maar die gaat over het doel van Brian van Loo, de keeper dus... Van FC Groningen die er volgende week ook nog in zal staan. En daarna is de schorsing van de Braziliaan Luciano weer voorbij. Het is een uh, kwestie van seconden. Ben Haverkort kijkt op zijn klok. Haverkort die ook de allereerste wedstrijd ooit vloot bij de opening van uh, de Euroborg. Nu dus bezig aan een van zijn laatste wedstrijden in zijn lange carrière. Eerst als uh, profvoetballer bij onder meer Kambuur en bij Emmen. Nu dus als uh, scheidsrechter. En uh, hij kijkt weer op zijn klokje. Het is seconden. Moesa nog één keer de bal gespeeld naar uh, naar Ferry de, recht, Ferry de rechter, de centrale verdediger, ook mee naar voren gegaan. En dan een, een domme overtreding van Timi Zela tegen Tadic. En dat uh, geeft Groningen wat lucht. Dat geeft Groningen de mogelijkheid om een vrije trap te gaan nemen. En dat betekent waarschijnlijk ook dat met nog een paar seconden op de klok... Groningen de overwinning binnen gaat halen. Het is Krankvist die zijn elfde goal alweer scoort als centrale verdediger. Die de vrije trap neemt naar Tadic. Tadic staat buitenspel, maar het zal hem een bied zijn. De wedstrijd hier in Groningen is afgelopen. Groningen wint met 3-2 van VVW. Dat daarmee al de 22e nederlaag van dit seizoen leidt. Gaan we nog eens even naar de Amsterdam Arena. Hoe lang nog bij jou, Andy? Nog een minuutje of 2,5 met Ajax spelen met 10 man. Niet omdat, het, omdat iemand rood heeft gekregen, maar omdat Soleimani geblesseerd is. En iets schiet de bal nu goede redding van Kenneth Vermeer. Uh, terwijl een andere speler, en ook hij heeft oranje schoentjes aan. Ik stel voor dat die oranje schoenen alleen op Koninginnedag gedragen mogen worden. Het is geen gezicht, maar ik ben dan ook al heel oud. Ja, en die kloppen een beetje: <laughs> zeg hallo, 2011. <laughs> Heb je ze gezien, Tom? Ja, ik zie ze van alle in alle je beeldscherm ja, op. Uh, ja, kom op. Maar goed, al die spelers die oranje schoenen dragen, die hebben last van blessures. Overtoom heeft uh, uh, nu pijn overal. Ook al drie keer gewisseld bij Herik de Zalmlood staat overigens nog altijd 3-0. Had 4-0 moeten zijn toen Eusbilis uh, een uh, bijna niet te missen kans kreeg. Aangereikt van Boylessen, die uh, jonge Deen. Uh, uh, Overtoom heeft nog steeds pijn. Uh, dermate veel pijn had uh, Soleimani, dat hij uh, niet meer verder kon spelen. En dus... Uh, er uit moest en Ajax met 10 man verder Dan ging. Applaus is dus nu voor Demi de Zeeuw. De invaller die vanaf de middenlijn probeert pasveer te verschalken. Pasveer die natuurlijk een hoofdrol speelt in negatieve zin. Want bij de 0-0 stand ging de bal een vangbal door zijn handen. En kon Oleg eigenlijk zonder dat hij het in de gaten had, de 1-0 voor Ajax maken. En dat daarna Sim de Jong nog 2-0 en Billes 3-0 maakte. Dat is allemaal voor de statistieken. Want Ajax gaat hier gewoon drie punten pakken tegen Heracles uit Almelo. Gaan we even naar Jan Woesink, de tweede manch okay. van de Grand Prix Zijsbank-Kozinos. Ja, het is uh, inderdaad niet meer Daniel Willemsen die de leiding heeft, want die heeft weer kleine problemen. Er zouden weer benzinepenproblemen zijn, zegt men vanuit de buitenwacht. Maar of dat waar is, dat weet ik natuurlijk niet. Het zou zonde zijn en het kan ook eigenlijk onmogelijk, want Zwitserland mag je absoluut niet overkomen. Maar we weten allemaal uh, dat de beul Willemsen, ja, die heeft me één ding voor ogen. Die wil wedstrijden winnen, hoe hij dat doet, dat zal hem wat uitmaken. Als het maar gebeurt, maar hier vandaag in Os krijgt hij een postje klappen. Want we willen het officiële Jan nog wel horen Andy. Wil je dat echt? Ja, ja willen wij wel horen. <laughs> nou, dus, even kijken wat dus, er gebeurt. Ja, precies. Nou, het is 3-0. Je weet nooit wat er nog kan gebeuren. Met balbezit voor Heracles Almelo. Tegen de 10 van Ajax. Uh, drie keer gewisseld. En Soleimani, die geblesseerd raakte na die drie wissels. Uh, speelt hij dus met 10 man 3-0 de voorsprong. En we krijgen er zelfs nog één minuut bij ook. Dus dan kun je het eindsignaal meemaken. Als het een beetje meezit. Want de 90 minuten zitten er nu op. Balbezit voor Heracles. En dan is het Dwijnovits die bijna de bal uh, door kan geven op Plet. Maar Plet uh, wordt uh, niet bereikt. Dus het Dwijnovits die de bal weer heeft. Waar hij hem naar overtoom speelt. Maar die laat de monden door aan je schoenen doorglippen. En dan is Elham de weg. Een zeer ongelukkige wedstrijd. Ook nu weer wordt er gewoon afgelopen door Maarten Martens. Of Berger Martens. En uh, dan is het uh, meteen afgelopen. Volgens mij geeft hij het einde aan. Ja, ja, het is. Uh... Hij heeft gefloten. Iedereen zat te wachten op dat fluitje. Maar hij bleek al gefloten te hebben. En ook het publiek heeft het nu in de gaten. 3-0. Sergio Gumiani heeft gefloten. Ajax wint met 3-0. Redelijk geflatteerd. Maar met name de fout van Remco Pasveer zorgde ervoor dat Ajax in de wedstrijd kwam. Want tot aan die 0-0, tot aan die 1-0 eigenlijk van Oleger... was het een gelijk opgaande wedstrijd. Uiteindelijk wint Ajax met 3-0 van Gerakles uit Almelo. Betekent dat de vier wedstrijden in speelronde 29 van vandaag erop zitten... Groningen VVV dus 3-2, Ajax Herakles 3-0. En eerder vanmiddag Vitesse NEC 2-1 en Utrecht Aden Den Haag 2-3. Winwood Met uh, Bring me a higher love. En zo eindigde vandaag de ronde van Vlaanderen in een overwinning voor Nick Nuins. De Rabobank ploeg deed lange tijd goed mee. Met uh, voorin Sebastian Langeveld en Lars Boom. Langeveld werd uiteindelijk vijfde. Steven Dalenwoud in gesprek met de ploegleider van Rabo, Erik Dekker. Erik, hoe vaak heb jij je plannen moeten bijstellen vandaag? Nee, niet. We hebben... Ja, goed, je moet wel te... de plannen tot in detail, die kun je niet voorspellen. Maar de insteek van de koers was... Nou, more or less een beetje zoals het, zoals het nu ging. We hebben denk ik de koers uh, geopend op een gegeven moment redelijk, redelijk vroeg, maar het is een een hele mooie actie. En daarna zitten we gewoon heel goed in de koers. Hier is met Larsal, uh, met Tom Lezen erachter, Sebastian. Uh, Sebastian die komt in de finale, wordt vijfde. Ja, hoe dat, is, dat, dat was het, het, het, het doel uh, om een hele goede wedstrijd te rijden en uh, tot in de finale mee te doen. Uh, en om het kanselader lastig te maken? Nee, nee, nee, het gaat niet om Cancelara. Die wedstrijd die ging over de Ronde van Vlaanderen. En vooraf ging het ook niet alleen over Cancelara? Ja, tuurlijk, tuurlijk ging het erover. Maar ik, ik heb ook in, in diverse ook gezegd dat Cancelara niet gaat winnen. En als hij gaat winnen, dan is het bijna de meest bijzondere uh, wielerprestatie ooit. En als je in zo'n wedstrijd als de Ronde van Vlaanderen ook nog zomaar bij iemand wegrijdt... of bij iedereen wegrijdt, dat zou echt bijzonder zijn. Hij staat er wel dichtbij, hè? Maar ja, dat blijkt maar des te meer dat het ook wat bij Thijs aankomt. Um, Lezer, Boom, Langeveld rijden een goede ronde van Vlaanderen. En bij Langeveld leek het wel alsof hij, naarmate de kilometers vorderden steeds beter werd. Ja, dat was... Dat, goed, er zitten een paar jongens in, in de bus nu die nou allemaal wel uh, een nieuwe ervaring rijker zijn. Uh, en dat is, dat is denk ik ook gedeeltelijk van moe zijn, vermoeid zijn. En dan blijkt je bijvoorbeeld de sprint te winnen voor de vijfde plek. Vier man weg en Sebastian wint de vijfde... de sprint voor de vijfde plek. Dus, ja, te, dat is met dit soort wedstrijden... Ja, dat... dat dat kost gewoon heel veel energie, en dat kost pijn en dat is afzien. Maar dat geldt ook voor iedereen eigenlijk. Er komt weer een groep bij elkaar hè, en de aanloop naar, naar de muur toe, de muur van Gerardsbergen. Wat, wat is dan jullie, jullie insteek? Wat zijn de aanwijzingen uh, geweest aan Langeveld? Ja, op de muur sluiten ze bij Kanselaar aan, want opeens stonden ze stil vooraan eigenlijk. Uh, en dat had gewoon te maken met de benen van Kanslera, denk ik, Want die was langzaam een beetje aan het uh, aan minder worden, wat ook niet raar is. Wat hij allemaal al, al had gedaan. En onderschatting van Chavanel ook. En overschatting van Bonen op een gegeven moment. Uh, dus daar komt die groep samen op de muur. Ja, op de muur heb je niet veel ta tactiek meer hoor. Want daar, daar reden ze het, uh, dicht halverwege. En dan is het uh, naar, of naar boven rijden. En zien, uh, zien wat de situatie daarna is. Maar daarna was de situatie in ieder geval dat Sebastien uh, redelijk kort achter de eerste groep reed. Ja, op de Bosberg sluit hij aan. Maar ja, daar gaat uh, Gilbert weer. Dus voordat uh, Sebastian weer voor de overwinning aan het rijden was. Ja, zaten we in de laatste vier of vijf kilometer. Ja, dan probeert hij nog weg te komen. Was dat de enige manier? Nee, er zijn heel veel manieren om... Uh, ...om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Maar dit was de beste manier? Nee, hij heeft niet gewonnen, dus... Maar... <laughs> nee, de... nou ja, hoe zou je dan zeggen? Nee, nee, nee, Altijd nee, al nee, al hij zich daar beter rustig kunnen houden? Dat bedoel ik eigenlijk de vraag. Ja, achteraf is het makkelijk. Achteraf was dat niet de juiste actie om de Ronde van Vlaanderen te winnen... ...want de actie daarna... ...maar dat komt door Sebastian zijn, zijn de demarrage, denk ik... ...waar, waar ze achter op de, op de limiet komen... ...en dan gaat Cancelara aan de topfavoriet... ...en dan kunnen er nog twee renners mee. Nog één ding je had het over bonen en je zei overschatting. Wat bedoelde je daar precies mee? Uh, ja, op de Haaghoek. Dus, uh, dus op een gegeven moment uh, rijdt uh, Chauvelin voorop een minuut ervoor, Of 40 seconden. gaat uh, Lezer en boom die reden nog tussen. En op de Kassei van de Haaghoek gaat Tom Bonen en natuurlijk demareren met, uh, met Cancelara in het wiel. Hè. En ja, laat ik eerlijk zijn, daar is een beetje fluitend in het wiel. Maar ook, ook hij weet wel dat na Den Haag ook direct de Leeberg komt. Dus het was eigenlijk een beetje zijn kast leegrijden. En ja, willen weten wetens eraf gereden worden door, door Cancellara, denk ik dan. En dat was wel een hele rare actie. Maar goed, dat zal wel zijn omdat hij kopman is. De uitslag is anders dan jullie ongetwijfeld gehoopt hadden. Maar toch heb je kunnen genieten vandaag van, van ja, een bijzondere koers volgens mij die, die weer lang zal bijblijven. Ja, er is, er is niet heel veel uh, hectiek en dat soort dingen geweest. Maar wel een schitterende koers, ja. De ploegleider van de Rabobank, Erik Dekker, was dat. In gesprek met Steven Dadebaas. Radio 1, het NOS-journaal. Het is één minuut over half vijf. Hier is het net wel.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 In Libië wordt er voor de vierde dag op rij fel gevochten om de oostelijke stad Brega. De opstandelingen namen vanmorgen weer de buitenwijken van Brega in. En dat lukte doordat beter getrainde milities zich dit weekend aansloten bij de opstandelingen. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Met Marco Verhoef. Ja, en dat weer viel vandaag 50 kilometer mee. In het oosten van het land had u daar helemaal niks aan, want daar was het gewoon nat. Maar in het westen wel, daar bleef het droog en scheen de zon veel vaker dan ik gisteren verwacht had. Voor vanavond en vannacht verdwijnt de regen overigens ook in het oosten. Kan nog een enkel buitje vallen hier of daar. Er zijn ook opklaringen en de temperatuur daalt tot ongeveer 6 graden. Dan morgen een rustige dag, althans wat neerslag betreft. Want uh, dat zit er waarschijnlijk niet in, blijft op de meeste plaatsen droog. De zon schijnt af en toe, staat wel een redelijk windje, matig uit het westen. En misschien wel even vrij krachtig in het Waddengebied. Temperaturen 13 tot 15 graden, dat is zelfs iets te hoog voor de tijd van het jaar. En het kwik gaat de komende dagen ook langzaam nog wat meer omhoog. Het blijft dus zacht lenteweer, best oké. Okay, maar dinsdag zou het eventjes wat grijzer kunnen zijn. En kan er even wat regen vallen. Sport Radio. Op 1, NOS Radio, langs de lijn. We gaan weer eens even naar Os, naar de Grand Prix Zijspankros. Jan Woezink. Nou, het gaat er nog heftig aan toe hier, hoor. Het is nog lang niet afgelopen. Althans, dat moet ik niet helemaal zo zeggen waarschijnlijk. Maar in ieder geval, de heren zitten nog steeds in het parcours. Willemsen draait nog volop mee. Dat wil zeggen dat hij wel op enige reserve rijdt. En hij zit nog steeds met een probleem met de benzinetank... die schijnbaar niet dichtgekomen is in de tussentijd van na de eerste manche. Dus er zal niet genoeg gesleuteld zijn, zou je dan kunnen zeggen. Maar in ieder geval, hij is nog in de race en moet af en toe een, een kommetje bij uh, gieten. En zo komt hij uh, alsmaar uh, nog weer steeds door natuurlijk. En in dit geval ook nog op de tweede plaats. En dat is niks mis mee natuurlijk. Maar Daniel Willems is een hele slimme jongen. Die kan goed rekenen en dan vanaf de kant staat men met uh, een ja, busje benzine. Om daar iedere keer weer een klokje in te gooien. En de volgende ronde misschien weer te stoppen. Je weet het ook niet wanneer je het goed doet zoiets. Het zou uh, allemaal niet moeten gebeuren eigenlijk. Dat is het enige wat ik erover zeggen wil. Dat is een vind ik dat ze twee maal op zo'n dag een belangrijke dag de openingswedstrijd van het WK zijspannen. Als je dan twee manjes eigenlijk problemen hebt met een tank met een lekkage, dan vind ik dat te veel van het goede. Ja, waar je niet hoeft te tanken is bij het wielrennen. Want doe je alles met eigen kracht. Prachtige Ronde van Vlaanderen vandaag uiteindelijk. Gewonnen door Nick Nuijens in een schitterende slotfase. Cancelara eh, Lara die steeds van voren zat. Maar uiteindelijk Nuijens toch dus die wint. Eh, en de Nederlanders deden ook goed mee met name. Sebastian Langeveld hele dag voorin te vinden. En uiteindelijk een vijfde plaats. Prachtige plaats in de Ronde van Vlaanderen. Op acht seconden van de winnaar. Stefan Dalenbouw praat nu met deze Sebastian Langeveld.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 en uh, ja, ook daar weer een klein beetje... Ik uh, ja, denk gewoon uh, mijn ervaring dat ik uh, op kop begon. En, uh, en dat ik daar, ja, niet daardoor mee was. Maar ja, je, ziet, uh, je zit er gewoon uiteindelijk bij de twaalf beste in de koers. Ja. Dat dat de muur zo snel bij elkaar komt. Was jij daar door verbaasd? Um, ja, het is voor Kanselare ook al rijdt hij natuurlijk. Uh, was hij vandaag misschien wel weer gewoon de beste man in de koers. Is het gewoon heel lastig om uh, met iemand in een wielsver van L. En dan voor hem...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 Kit en Embrace. Maar vandaag natuurlijk vier wedstrijden, maar gisteravond was Twente PSV. En na die 2-0-overwinning eh, op PSV, dus is Twente die nieuwe koploper. De Club uit Enschede staat twee punten boven PSV. En lijkt gewoon weer de belangrijkste kandidaat voor de landstitel. Eh, vanmorgen, de day after dus, stond er een lichte uitlooptraining op het programma. En voor ons ook vroeg opgestaan in de auto naartoe verslaggever Ragnar Niemeijer. TSV met balbezit voor Engelaar. Laatste aanval van deze wedstrijd. En dan uh, zit het erop. De topper die een uh, zeer het aanzien waard was. Maar gewonnen wordt door de regerend landskampioen FC Twente. Door twee doelpunten van Theo Jansen. Eentje uit een penalty. En één ongelooflijk vrij doelpunt. Is het 2-0 geworden voor FC Twente? Neemt FC Twente. Het is vanochtend wel heel druk bij het Fanny Blankens Koen Stadion. Het trainingscomplex ook van FC Twente. Onder de mensen, maar die komen niet voor de voetballers die een uitlooptraining houden. Want de halve van Enschede wordt hier gelopen, een halve marathon. En vandaar dat er heel veel hardlopers aanwezig zijn. Maar het gaat toch eigenlijk om het voetbal, zou je zeggen, na die wedstrijd van gisteravond. Ik vraag het aan Danny Landzaat, speler van FC Twente, en aan Wout Brama. En ook aan deze supporter. Vandaag gaat het om FC Twente, het gaat altijd om FC Twente. Maar ja, dit evenement gaat natuurlijk ook door. Was u er gisteravond bij? Ik was thuis gisteravond, We de verjaardag toevallig. Wel gekeken of alleen de samenvatting? Zeker, zeker gekeken, ja tuurlijk. Het dak ging eraf. Hè. Dus, uh... Hoe vaak staat u hier langs het veld? Uh, niet zo heel vaak. Uh, het was al gepland. Normaal gesproken ga ik zondags nog een zelf sporten, maar uh, dit was al gepland. Een het... uh, verrassing voor mijn zoon. Wat zegt het gevoel? Is het gaatje nu geslagen met vijf wedstrijden te gaan? Het is nog niet beslist. Denk ik niet. Daniel staat. als nou uh, zo gisteravond de lampen uitgaan... wat, uh, wat gebeurt er dan verder nog na zo'n zo wedstrijd? Dan ga je, naar je, ga je naar huis, hè. ga je uh, ja, naar de familie. En uh, een beetje napraten over de wedstrijd. Mijn dochter was uh, deze keer naar de wedstrijd gekomen. Ik uh, kwam een beetje laat uit de kleedkamer, want ik had toch dopingcontrole. Dus, uh, ze moest deze keer erg lang wachten. Ze viel al in slaap uh, in de spelerszaal. Maar uh, nee, ik zag er wel zitten vanaf de tribune, dus dat was wel leuk. Ja, want het, het gekke is eigenlijk, er is, er is nooit, en dat is altijd zo... No ...nooit tijd om, ja, om even door te halen of zo, hè? of om een, keer, om een keer iets te vieren of zo. Nee, dat klopt, heb je gelijk in. Maar uh, ja, hopen dat we dat uh, later in het seizoen kunnen doen. En, uh, ja, dan hebben we ook vakantie ook. En, nou, hopen dat we dan uh, een biertje kunnen nemen op een, op een mooie prijs die we dan... Uh, hebben. hebben jullie gisteren nog in de lampen gehangen en zo? Uh, feest gevierd achter de mooie vrouwen van Enschede aan? Of... <laughs> ja, er is geen tijd om die te vieren. Hoe jammer uh. is dat nou? Nou ja, dat is wel jammer inderdaad. Maar... Ja, dat hoort ook bij een beetje bij een topclub. Kijk, als je elke week een doordeweekse wedstrijd speelt, ja, dan kun je gewoon niet opstappen. Dat, dat is niet zo heel erg, want als we voor vijf weken een mooi feest hebben, dan, uh, dan kunnen we het goed inhalen. De opvinding kwam op het moment dat Brian Ruiz zijn shirtje uh, ging goed doen. En nu de haren even naar doet, even nat heeft gemaakt. De toon staat beneden met het papiertje in de handen. Want Brian Roes gaat komen. De opwinding is groot. Uh, dus ja, het weer... startum explodeerde bijna toen hij al uh, zijn trainingspak uitdeed uh, van de warming-up. Ja, nou, Dat uh, gaf ons als team ook wel een extra boost. Uh, ja, een hele goede speler. Uh, heel veel kwaliteit en heel belangrijk uh, voor ons team. En, uh, je zag gelijk dat hij erin kwam dat er wat gebeurde. En, uh, nou, ook bij PSV die, uh, stonden eigenlijk... Uh, ja, voor hem was het niet leuk dat Brian erin kwam. En dat, dat voelde ze uh, volgens mij met één stap dat hij het veld uh, betreed al. Badrama, Brahma, uh, we gaan nog eens even terug naar gisteravond. Uh, die Ruiz, wat, wat is er dan aan de hand in het stadion? Nou ja, hij, hij loopt zich warm en dan wordt het al een beetje rumoerig in het stadion. Maar dan staat hij klaar om, in te, om in te vallen. En dan, uh... En dan gebeurt wat in een stadion, wat, wat overstaat op een ploeg. Daar, er komt enthousiasme, er komt uh, de onoverwinnelijkheid. En er straat over op iedereen binnen, de, binnen het team. En dat is iets geweldigs. En er staat buiten het team, buitengewoon een goede speler is. Maar dat hij nog zoiets overbrengt op een team is natuurlijk uh, een pluspunt. Ik, ik kijk even naar je benen. Ja, ik zie ze bijna niet, omdat je je kousen en een lange broek aan hebt. Maar <laughs> voelde jij gisteravond in die benen dat er dan extra power kwam? Ja, een stukje energie wat, wat loskomt. En, uh, dat is echt zo? Ja, dat is echt zo. Als het publiek natuurlijk zo tekeer gaat dan, dan brengt dat wat extra's. En, uh, ja, dat heeft Ruiz weer gebracht gisteren en dat is geweldig. Um, heb jij dat gevoel alweer? Wat, wat vorig jaar in deze periode kwam? Een paar wedstrijden voor het einde. Hè, toen, toen moest het allemaal nog gaan gebeuren, die landstitel, maar voel je in je buik weer dezelfde kriebels komen? Ja, ja de onomvullendheid is uh, de laatste weken weer... Uh, die is er weer en dat is top. En, uh, kijk, we hebben Europees natuurlijk grote uitslagen neergezet en dat geeft vertrouwen voor een ploeg. En als je zoiets dan meeneemt naar de competitie en ook daarin uh, onverstoorbaar blijft doorgaan... Dan, dan voel je gewoon dat er iets komt in een ploeg. En, uh, dat is wel heel lekker moet ik zeggen. Dat geeft ook heel veel vertrouwen richting de laatste vijf wedstrijden. En ik krijg ook nog Douglas straks terug en Ruiz die fit en fris is. En dat, uh, alles bij elkaar uh, geeft een goed gevoel. Ja, de day after. Dus Twente geniet na en terecht bovenaan. Twee punten voor op PSV dus. En het waren de klanken tot slot van Bruce Springsteen's Working on a Dream. Het officieuze clublied in Enschede. We gaan eens even kijken of het met de benzinepomp allemaal goed gesteld is. Jan Woezing hebben ze met lege tank de finish gehaald. Nou, ze zijn inmiddels binnen inderdaad. Ja, dat is dan nog doorgegaan. Maar het is een slordige dag geweest voor de Willemse familie. Dat mogen we duidelijk zijn. Dit soort dingen mogen absoluut niet gebeuren. Eigenlijk helemaal niet. Het kan een keertje. Maar twee maal op een dag met benzineproblemen te kampen te hebben. Dan heb je te weinig materialen bij je. waarschijnlijk. Dan heb je gedacht van, ach, dat doen we wel eventjes daar in het Brabantse land. Maar zo is dat dus niet gegaan. Het is, ja, het is een behoorlijke domper op de wedstrijd eigenlijk. Want je ik dan toch met Daniel Willems ja, om, om de internationale top te verslaan. Dat kan hij ook, dat heeft hij ook weer laten zien. Dat hij van achteren komt en helemaal naar voren rijdt en de wedstrijd naar zijn uh, zin zet. En maar dan krijg je zo'n zo verhaal van, de, van het water en van de, van de benzine... En, en van allerlei andere poppenkast nog meer die erbij wordt gehaald. En dan is het eigenlijk allemaal minder leuk. Het is niet, niet, ja, het is niet iets Daniel Willemsachtigs. achtigs Dat is het absoluut niet. Hij is secuur met de behandeling van zijn motoren... en ook met, met zijn mensen die rondom hem heen staan natuurlijk... Want dit is echt iets dat mag nooit meer gebeuren. Winnaar, Janis Deiders van de tweede manje. Eén in totaal klassement, dat heb ik niet helemaal bekeken nog. Dat moeten we nog even uitrekenen. Ik weet niet precies hoe dat uitpakt. Dat hoor je straks nog even van me. Dankjewel, Jan. Dan houden nou, we het er goed. We schrijven het meteen even op. Um, gaan wij ondertussen weer eens even naar het uh, hockey. Want uh, Amsterdam-Kampong, daar waren we dus live bij. Uiteindelijk werd het daar 3-3. Maar er is nog veel meer gespeeld vandaag. Geert de Groot. Ja, de 18e competitieronde. bloemendaal SCAC 3-0. Tilburg-Rotterdam 1-4. Pinocchi-HGC 0-3. Het lijkt afgelopen met Pinocchi-Amsterdam-Kampong. Het werd 3-3. Laren-Oranje-Zwart. Verrassend. De overwinning van Laren. 4-2 op de nummer 2 van de ranglijst. Oranje-Zwart. HDM Den Bosch, de strijd onderin. HDM won met 3-2. Dat is belangrijk voor de stand, dat zien we straks. We gaan even praten natuurlijk over de 3-3. Amsterdam-Kampong. En vanmiddag werd gezegd, het voordeel van een verslaggever die lang meeloopt... is dat hij weet dat Kampong altijd een plaag is voor Amsterdam. Dat was het vandaag ook weer. Ja, dat klopt. Ja, veel energie in de ploeg en uh, de wil om te winnen tegen deze jongens. Dit is Michiel van, de van der Struik, de coach van Kampong uiteraard, die heel blij is met dat ene puntje. Onderin de ranglijst had hij dat nodig en Amsterdam zette die de voet dwars. Dankzij een curieuze gele kaart van Take Takema. Jullie profiteerden optimaal met twee velddoelpunten van een situatie waarin Takema aan de kant zat vanwege het feit dat zijn team slordig wisselde. Te gek voor woorden eigenlijk. Ja, bijzonder gefloten. Er wordt nooit een kaart voor zoiets gegeven. Meestal wordt het alleen maar verbaal opgelost. Maar hij had er wel al een paar keer wat van gezegd. En ja, je, ja, je vraagtekens bij, bij zet om daar dan een kaart te geven. Maar we hebben er wel van geprofiteerd. Ja, ik wou het zeggen, met twee velddoelpunten. En dat is het grote probleem voor Kampong dit seizoen. Als je ziet dat jullie strafcorner-specialist, Looijen, bijna de helft van jullie doelpuntenproductie heeft. Ja, dat is waar. We hebben dit seizoen moeite gehad om die veldgoals te maken. Gelukkig, de laatste wedstrijden gaat het weer goed en we scoren we veldgoals. Maar het, uh, het is wel eens beter geweest met het uh, score van die goal to En je er een aantal mannen vandaag. En dan geef je toch Amsterdam goed partij. Ja, nou, dat was eigenlijk het belangrijkste. We misten uh, drie mensen gelukkig. Of Filip Dalje meedoen uiteindelijk. Filip Engelkens. Uh, dat was lastig voor ons. Dus en daarvoor moeten we heel veel schuiven. Dus er staan een paar aanvallers nu bij het middenveld. Maar desondanks. En dankzij heel veel strijd en uh, Willem te winnen uh, ja, pakken we toch Amsterdam. Ja. Want dat moet je gaan doen, hè? die slotfase van de competitie, wat ik zei het al. Het ene puntje is belangrijk onderaan. Als je ziet dat jullie nog maar vier punten losstaan van den bos, de tiende plek. Dan moet je play-outs gaan spelen. Willen jullie toch aanvallend blijven hockeyen? Nou Ja, het zit een beetje in de natuur van deze spelers ook. Uh, we hebben geen jongens die alleen maar verdedigen en af en toe een keer een bal weg kunnen rossen. Ze willen over het algemeen heel graag hockeyen. Nu is de oplossing wel iets anders omdat we gewoon mensen tekort komen om dat heel uh, goed uh, te kunnen doen. Maar nou, desondanks wordt er nog steeds, vind ik, heel behoorlijk spel gegeven. En uiteraard in die periode dat we tegen Team Alston hebben we het eigenlijk slim uitgehockeyd. Vermeulen, een van jullie spelers, internationals, ging van Kampong naar Amsterdam. Was dat een extra motivatie om vandaag er eens tegenaan te gaan hier in het Wagenerstadion? Nou, er is altijd wel wil om hier extra gas te geven in het stadion. Zeker als er tv erbij is, denk ik. En ja, het is leuk om van een uh, verplaatst oud-teamgenoot te winnen. Maar dat was niet uh, de maximale drijfveer, denk ik. Wordt het nog moeilijk voor jullie? Nou, het wordt dan wel belangrijk. Ja, we moeten nog een aantal uh, wedstrijden spelen... die we echt zullen moeten winnen om uh, probleemloos vrij te blijven. En dat is gewoon volgende week weer een nieuwe ronde. Oké, okay, we gaan het allemaal bekijken, Michiel. Want uh, jullie staan, ik zei het al, nog steeds niet veilig. Onderaan is het nog steeds dringen. Drie ploegen, althans één ploeg, de nummer laatst. Dat is nu Tilburg met zeven punten. Die zouden eventueel rechtstreeks uitgaan. Maar daarboven staan dan twee ploegen die nog mee moeten gaan spelen... in de strijd om een plekje te behouden. Dat zijn op dit moment HDM met negen punten... Den Bosch met 16 punten, Kampong met 20 punten en HGC met 21 punten. De winst moeten dus natuurlijk nog komen. Bovenaan lijkt het gelopen omdat Pinoquet de punten verspeelde. Ondanks het gelijke spel van Amsterdam liep Amsterdam uit op de nummer 5. Amsterdam is nu vierde met 35 punten. Rotterdam daarboven met 39 punten. Oranje-zwart, verrassend verliezend bij Laren. Ik zei het al, 40 punten, de tweede op de ranglijst. En bovenaan staat Bloemendaal, 44 punten uit 18 wedstrijden. Ach, nee ja, natuurlijk, Coldplay met Kloks. Niet uh, Gilbert, dus niet Cancellara, niet Bonen. Maar Nick Nuijens won uiteindelijk de ronde van Vlaanderen. Um, Steven Dalebout praat na afloop met een van de ploegleiders. Een hele blije ploegleider, denk ik, van Nick Nuijens. Namelijk uh, Tristan Hofman. Wat zei hij meteen na de finish? Wat was eerst wat je zei? Uh, we gingen helemaal uit, uit onze platen uh, en de zo. Dus gisteren hadden ze besloten om toch een camera erin te zetten. En volgens mij waren we een paar keer live in beeld. En uh, volgens mij waren we redelijk blij, kan ik wel stellen. We waren met ons vier in de auto. En uh, ja, tot dat, ja, tot de finish was het gewoon super spannend. Fabian rijdt weg, oh, die zal wel voorop blijven, die is zo steekt, die komt terug. Groepjes weg, groepjes terug. Nik in achtervolging, het demereer. Ja, er was zoveel gebeurd tot het laatste moment. En uh, ja, hij heeft het gewoon uh, tactisch goed gespeeld. En ja, hij heeft gewoon goede benen, dat had hij al laten zien in Waardegem. Dus ja, hij nu Waardegem in de Ronde van Vlaanderen. Ja, dat is voor ons wel heel bijzonder. Um, over die, die laatste kilometers, hè? die groep van ongeveer 12 man, denk ik zo uit mijn hoofd. Um, um. Hij zit daar dan in. Hoeveel vertrouwen heb jij in een goede afloop? 1 uh, hey, uh, uh, van de 12, dus hoeveel procent is dat? <lacht> nee, nee, maar minder, maar de, minder dan tien. Hij, uh, hij is in principe wel een renner wie goed nadenkt. Hij kan uh, uh, op een slinkse manier meesluizen. Uh, hij heeft de goede benen.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 Hij heeft het gevoel dat hij thuis is hier en ja, dat, dat ging gewoon draaien. En dat is niet iets... Als je dan dit doet, dan gebeurt er dat. Dat, dat, dat. Zo, zo werkt dat natuurlijk niet. Maar je moet Bianne hem af en toe... Biaan heeft een bepaalde structuur en die proberen wij toe te passen. En ze moeten dan tussen die twee lijnen blijven. En ja, dat, dat past hem goed. En jij zegt, je moet hem af en toe wel even op z'n donder geven. Nou, ja, op zijn donder geven. Je moet natuurlijk vertrouwen geven. Maar ja, je moet natuurlijk wel de jongens een beetje alert houden. En uh, renner heeft dat nodig. Zelfs ik heb dat nodig af en toe een keer op z'n donder... Uh... Dat is, dat is normaal, dat is niet uh, uh, lomp doen, dat is gewoon uh, elkaar scherp houden. We gaan scherp houden, af en toe een beetje op je dolde krijgen... vertelde Tristan Hofmanners, de kopman, of de kopman, hoor mij nou... de ploegleider, een van de twee ploegleiders... waarin dat prachtige beelden toen Nuijens daar over de finish kwam. Nick Nuijens wint dus de ronde van Vlaanderen... en Tristan Hofman is er maar wat blij mee. We gaan op weg naar het uitgebreide NOS-journaal van 5 uur... in de wetenschap dat er vanmiddag vier voetbalstijlen waren. Groningen VVV werd 3-2, Ajax, Herakles 3-0... Vitesse NEC 2-1 en Utrecht Adel Den Haag... Zo de 1. In het volgende uur alle karakteristieken over die wedstrijden. En natuurlijk ook het uitgebreide buitenlandse voetbaloverzicht. Ja, gaan we allemaal doen. In het volgende uur dus terugkijken. Blijf erbij. En ook nog wel wat nieuws na nieuws over de Ronde van Vlaanderen.